met het NOS -journaal. De commando's de presidentiële onderscheiding gekregen. Dat gebeurde op een bijeenkomst in Kentucky waar president Obama de elite eenheid bedankte voor het moedige optreden. De bijeenkomst was besloten om de identiteit van de commando's geheim te houden. Obama noemde de operatie tegen Bin Laden een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis.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 Groot-Brittannië krijgt geen nieuw kiesstelsel. Het referendum van donderdag stemde twee derde van de Britten tegen. Dat betekent dat het huidige systeem blijft bestaan, waarbij de twee grootste partijen bijna alle parlementszetels krijgen. De uitkomst is een tegenslag voor de liberaal-democraten, de derde partij van het land. Ze verloren bovendien de lokale verkiezingen die tegelijk met het referendum werden gehouden.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 Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met later op de dag van het Westenuit kans op onweer. Dit was het NOS. Dit NWB. Het is Erwin de, de Er zijn flitsers op de A van de A28, Groningen B. Amersfoort. Er zijn flitsers op de A28, Langhorst en Zwolle, Groningen Amersfoort. Tot daar, Kalbet, Langhorst en 60. Zwolle, Eindhoven.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 Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. zaterdag. zaterdag. Van vandaag het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. tv, radio en internet. ZFM. Met nu Tobak leeft. Ja, goedemorgen Toebak leeft op de radio. Het lijkt echt weken geleden dat we hier zaten. Dat klopt ook. Twee weken. Het is twee weken geleden dat we hier plaatjes zaten te draaien... ...en jou helemaal suf zaten te lullen. En niet in die twee weken. Wat is er toch een hoop gebeurd ook, hè? Het is ongelooflijk. Het is echt, ja, nee, echt... Het enige wat ik, altijd in wat ik de hele tijd in mijn hoofd heb is dit. Ladies and gentlemen, we got him. Dat, dat komt de hele ja. tijd terug. <laughs> en dan zit ik te denken: wat kan je daar nou nog, iets, wat kan je er nog over zeggen over Binladen? Niks toch? Alles is er al over gezegd. Vissenvoer. Het is vissenvoer. Ja. En ja, je kan erover gaan bomen. Zo van: nou ja, hij verdient toch een islamitische behandeling en zo. Hé hey man, hij heeft gezorgd voor duizenden doden. Je moet hij nou nog op een of andere manier moet die nog, uh, goed Berechtigd behandeld worden? Nee, op, hij, maar hij is volgens mij wel te, te zacht bejegend. Te zacht? Ja, ze hadden een vliegtuig door heen moeten laten vliegen. Oh ja. Minstens. Nou, volgens mij, het is volgens mij echt heel gênant. Dan sta je daar in je pyjama. He, je tullemand heb je nog niet op. En dan komen ze daar je slaapkamer binnen. Nou, wat gebeurt er? Boom. Daar zei hij dan, Ja. Ik denk dat je toch dan, dan een beetje krijgt zoiets van Ja, ja zoiets dat... Dan voel je toch wel heel sukkelig Maar hoe zeg je dat nou in het Arabisch, heb je die ook? Ik doe gooi Ik weet het ook niet hoe, hoe het klinkt Zoiets, zoiets moet geweest zijn, volgens mij Ja, ja goed, we zijn er klaar mee Alleen te veel is wel dat natuurlijk Ja, Ze hebben één iemand opgeruimd En ze hebben afgelopen nacht Hebben ze ook niet toegegeven dat hij dood is geschoten Al-Qaeda, ja, dat hebben ze gezegd dus ja, als ze iets toegeven, dan weet je vaak al dat er iets achteraan komt. En, en de, wat gaat dat worden, hè? En wat gaat dat ja. worden? Welke plek wordt dat, wordt dat dan? Gelukkig hebben we Koningin een dag gehad. En 4 en 5 mei hebben we ook gehad. Die zijn allemaal goed doorheen gekomen, toch? Nou, mijn stem is behoorlijk aangetast. Merk je het? Nou, dat is echt heel dramatisch. Ja, nee, maar ik ben dus naar bevrijdingspop geweest. Eén grote stofbende. Ja. En uh, echt, ik ging uh, s'avonds naar huis en nou echt... Mijn hele gezicht, ik leek wel zo'n uh, zwerver, weet je. <laughs> dus dan denk ik van nou, ik laat ik het maar even schoonmaken. Het is ja, ja. zwart wat eraf komt. Ook als je neus snoot, zwart. Is echt? Ik dacht ja, dat ze ik gras zo hadden. Ik innehalen. ben net zo'n mijnwerker gewoon nou. Ik heb, ik heb last van stoflongen. Hey, maar het is toch ja, gras daarin halen? Gras. Ja. Nou, het is zo droog. Ik denk dat er uh, gewoon de helft uh, verdroogd is en uh, de, al die voetjes erop. Dat ja. is mega druk en eh, mega leuk moet ik zeggen. Oh, Oké, okay, dat is wel weer leuk. Dus, uh, maar het was wel erg leuk. Ik, uh, ik heb wel zo van, uh, ik kan het iedereen aanbevelen. Ja, ik zo ben nooit me. Ooit, ooit, ooit, vol met twee of drie keer geweest. Ik, moet ik, ik heb bij je gedacht, maar ik had je nog zes nummer niet? Oh nee toch? Ja, er waren allemaal vetjes ook die jij ook leuk vond. Triggerfinger. Oh, kijk, ja, man. Mo, Moss Bos, ja, ja. ja, ja, ook wel ja leuk. dit is ook wel allemaal goede muziek. Nou, moeten we dat straks misschien toch op de radio slingeren. Ja, ja, precies. Holding out, she knows what I'm about. I start to play the silent car. You make this easy or you play me like a shark. Arms holding nose to the floor. but It's got to be a leap of faith. I wish somebody pushed me that way. I know who to blame when we go out tonight. I'll be looking so far past the flashing lights Finally and my arms wide Finally I let you inside Finally made it past the end To finally begin Where well, the pros and cons come first I've got a black belt down so far. dit. Cold War Kid. And finally begin. Finally. Ja, we, hadden, we zaten net toch een beetje te, te discussiëren over binnladen natuurlijk. Dat hou je gewoon niet tegen natuurlijk. Van ja, over de dood niet zo'n goed. Zeggen ze altijd. Nou, in zijn nee. geval even niet hè. Nee. Houd toch op. Houd het is goed erop. dat hij dood is. En wat hebben die mensen die anders wel protesteren ook? Hebben ze niks te doen ofzo? Ze lopen daar maar op de straat te schreeuwen met van die borden ook. En ik denk... Ah, vind je het gek, dat die economie daar helemaal niet van de grond of komt. Als je elke keer voor, voor, voor, voor een voor boekverbranding boek, voor al de straat op gaat. Ja. Oh man, ja. heb je dan druk? Ja, oh. je hebt het hartstikke druk. Sjo, dus, maar eh. ja, het is goed dat hij er niet meer is, want anders is het weer uh, aanleiding voor een of andere uh, gijzeling of zo, dat hij dan vrij moet. En dat ze hem gevangen hadden genomen. Ja. Ja. Dat is wat dus, voor mij is dit kostenbesparend. klaar, ja. Inderdaad, er ligt al die beveiliging in de gevangenis. Nee. Tegen ontsnappingen en dat soort dingen. En ik, zag, ik zat op internet even te kijken dat uh, die andere man met die baard. die in een hole in the ground is gevonden. was Saddam ja? uh, Hussein. Ja. Mijn god, dan zag je die rechter die probeerde zijn veroordeling uit te spreken. En Saddam Hussein die probeerde er in te schreeuwen. Twee van die mannen die dan. van die oude mannen die, met baarden. Zullen we ja. met belangrijke dingen bezighouden? hè? Klaar. Ja, ja, precies. Ja. Want jongens, dit duurt allemaal veel te lang. Heet het duurt allemaal veel te lang. <laughs> ik denk een de hele tijd van... Ladies and gentlemen, we got him. Zo, klaar. Oh, klaar. dan ben ik een Amerikaans, hè. <laughs> <laughs> ik voel me echt Amerikaans. Precies. Ja. Maar uh, ja, gaan we toe over naar de orde van de dag, hè. Want ja. wij hebben natuurlijk ook wel gewone, lekkere, simpele berichten. Ja, Je ja kom van, nou, we, ik ben niet klaar. Dit is leuk. Weer. Nou, dat is, uh, wat heel grappig is, is een vrouw uit... Or, Oregon of Oregon, weet ik hoe het dat Oregon, zegt. Ja, Oregon. Is Oregon, ja, ik ben er geweest. En die ja. had een mondoperatie ondergaan en ze is uit haar narcoose ontwaakt met een mix van een Iers en Schots accent. Huh? Ze dacht eerst dat de zwelling in haar mond haar vreemde tongval veroorzaakte, want toen het accent in haar een week nog steeds was, begon ze zich zorgen te maken. Ja, en zij heeft dus het zogenaamde buitenlands accent syndroom. <laughs> Het het Sorry, het wel lachen. Uh, maar ja, uh, wereldwijd zijn er maar honderd mensen met dat syndroom Normaal gesproken, zo zeggen, deskundigen Wordt het is veroorzaakt door een beroerte Een hersenbloeding of soms een tumor Maar ja, ze heeft het allemaal niet Wat, wat, wa wat voor accent had ze gekregen? Uh, Scottish en uh, Irish, Scott Irish. In the name of <laughs> Ja, zoiets, ja, ja. ja, ja. Maar uh, ja, zij vindt het zelf eigenlijk nu wel weer grappig Die mevrouw, ze heet Butler maar uh, ja, ze zegt, het is een nieuw soort speelgoed. <laughs> Ik denk, nou oké. Okay. Jezus. Dat nou, is ja. bizar. Je denkt echt dat dat aangeleerd is. Maar op een ja. of brink, kan je dat gewoon zo in één keer in je hoofd toch Of ze gereïncarneerd of zo. In in en dan koos dat een ander in haar lichaam zit. Dat weet je ook niet. Het da, dat dat heeft ook wel denken. iets spannends over zich. Nou, goed nieuws over mensen die in de auto rijden. Nou, wie rijdt er nou? Niet in de auto. Die kan je op één hand tellen in Nederland. Goed nieuws voor de portemonnee. Na weken van uh, prijsstijging aan de pomp gaat de benzine- en dieselprijs vandaag omlaag. Nee, echt. Nou. Oh, ga er even voor zitten, pak even pen en papier, want uh, het, is en het is wat achter de komma. Het is wat achter de Vandaag kost uh, liter ongeladen benzine, uh, even kijken hoor. Uh, um, ongeladen benzine. Ongeladen <laughs> benzine. 1,73 euro. en uh, uh, Dat is 0,018 euro minder dan gisteren. Bijna 2 cent dus. Oh, nou dat is wel mooi toch? Ja. Het scheelt op een tankje toch? Bijna een 2 cent. Ja, goed. Het is een stevige euro per tankbeurt. Of een, ja, een euro per stevige ja, tankbeurt. Ja, ja, ja. Nou ja, positief. Ik had dat echt niet verwacht. Ik denk dat de prijs gaat niet omlaag. Want ze verzinnen wel iets. Dat het weer samen heeft. Met, met, met belasting en met uh, olie en alles dingen bij elkaar. Blijft ja? het gewoon hoog. Maar nee, ze hebben het toch. Ze moesten het toch. Als het een symbolisch bedrag van 1 euro of 1 eurocent moeten toch omlaag. Nou, het werd ook wel tijd ook. Het is echt niet normaal. In mijn tijd dat ik bij een garagebedrijf werkte, toen was het was het gewoon 1 gulden 60 of zo, weet je wel, een liter. Ja, het is nou 3 gulden. Gewoon. Of een, Misschien nog wel minder. 1,12 misschien wel. Maar het is echt belachelijk. Dus het is gewoon 4 gulden volgens mij. Gulden. Hij komt nog steeds over het gulden. We zijn net echt een stelletje oude mensen op de radio. <laughs> Kwart over acht, in toch tien uur heet, Droege. Droege. de toepak leeft op de 10 uur. In mijn tijd is alles veel beter. Ik weet het 6.9. Zie er... Sta je daar midden op straat, in die kou, daar word je er ook niet blij van. Ja, nee, dat is echt zo vervelend. Want dat is hartstikke mooi weer, hou op met het gezeur, man. Wordt vandaag 28 graden, heb je zo, begrepen. Echt waar, en ik moet ze weer inpakken. Oh man, ik ga nu al zweten. Nou, het ja. hoeft niet zo warm te worden, hoor. Nee, nou ja, we doen gewoon lekker alles uit. We gewoon lekker alles uit. En uh, we gaan ons lichaam tentoonstellen aan de zon. Huh, nou. Ja. ja. Bij de al ik maar woon. Nou zeg. <laughs> nou, ja ja om dit te krijgt een lachband. Het zijn van nieuwe one liners hè ja van ik ben blij dat ik in Zandvoort woon ja. ja zal je maar mee, je zal het maar meewaken ik probeer probeerde uh, oh zo <lacht> ja nou goed uh, Toepak leeft op de radio <coughs> en straks nog veel meer leuke grappen natuurlijk. Nou, hou eens op. Zeg. Ja, nou is het niet leuk nou, niet meer. Is leuk meer het heet ingeblikt gelach hè? Dus dan ja, moet je hem opschrijven. Precies. Dus. Ik heb uh, nog een nieuwtje voor mensen die graag hun naam uh, even willen scanderen of zo. of Dat, dat hun naam gewoon vereeuwigd wordt. Ja? Het Stedelijk Museum heeft afgelopen donderdag de inschrijving geopend voor 15 Seconds of Fame. Op het Amsterdamse Museumplein komt een 30 meter lang scherm van lampen te staan waarop mensen hun naam kunnen laten oplichten. En het is voor het eerst dat het kunstproject dat heet Your Name in the Lights van John Baldessari. Dat het buiten Sydney te zien is. En hij vindt uh, ja, 15 minutes of fame de oude wets, want de tijd lijkt wel sneller te verlopen tegenwoordig. Ja. En zijn werk is geïnspireerd op de Neonverlichting op Broadway en in Hollywood films, waarmee beroemdheden worden opgehemeld. Dus nou ja, je kan je op de website aanmelden voor het grote moment. En dan krijg je een melding wanneer je volop in de spotlight zullen staan. In ja. Sydney. Nee, in Amsterdam, oh, Amsterdam, Amsterdam oh, Museumplein. Kijk, en wij zullen Komt natuurlijk gewoon onze, onze namen opgeven. Ja. Dus ik, uh, ik ga opgeven, uh, Jolanne verstegen. Ik ga opgeven: Toebak leeft en Wilko Toebak. Dus nou, nou uh, hup, enter. En we zijn aangemeld, joh. We komen in uh, ieder geval drie Tada. keer voorbij. Dus dat is leuk. Nou, ja. Als we het nog over kunst hebben, we museum. Nou, de, de beroemde kunstcollectie van Dick Schering gaat. Dik. Zal definitief uit elkaar vallen. Zo hebben curatoren gisteren bekendgemaakt. De waarde wordt geschat op zeker 40 miljoen euro. Zo. Komt dat dan ook weer bij de mensen terecht die dat geld zijn? kwijtgeraakt? Ik denk het niet. Ik ben van niet, nee. Ik nee, ben bang van niet. Uh, onder andere, uh, ja, het is vervelend, want realistische kunst is in Nederland echt eigenlijk alleen maar te zien in het Drents Museum. En dat is zelfs nog nu gesloten omdat ze aan het verbouwen zijn. Dus ja, het is toch vervelend dat er echt zo'n hele kunstcollectie uit elkaar valt. Wat heeft hij nu eigenlijk allemaal uh, daar verzameld? Onder andere 30 werken van Karel Wilmink, uh, Pijk Koch en Dick Ket. Die heeft hij allemaal verzameld. Maar het vervelend is, hij heeft zoveel werk gekocht van die mensen. Dat als dat werk straks op de veiling komt, is het niet zoveel meer waard, want er is te veel van dan? Oké, okay, ja, dan is het een overdaad. Dan is het een overdaad. Dus, dus ja, net zoals van goud, als er veel goud is, dan gaat de prijs omlaag. Dus ach, dit is echt zo triest. Maar dat wisten we ook wel een beetje. En ook de ja. doeken die er zijn. Hij was ook triest. Ja, dat was ook een trieste man. Alle vervelende mensen dat hij er zelf niet zoveel last van heeft. Dat mensen die geld daar hadden. Ge... Nou, je kent het verhaal hè? van die bank, van DSB-bank toch? Ja, was het niet dat de uh, klokkenluider gezorgd heeft via een journaal. Ja, ik weet het dat niet. Iedereen zijn geld daar weghaalde? Ja, zoiets was. Dat was echt een heel. Uh, die man die moeten ze ook pakken, vind ik nou, denk je echt? Ja, nee, dat denk het wel. Ja, ik wel. Ik wil nog even melden: als je dus je naam wil opgeven, voor Your Name in Lights, ja? is het www.yournameinlights.nl. Dan kan je je naam dus uh, opgeven. Oké. Okay, van 1 tot 26 juni is het dus te zien op het museumplein in Amsterdam. Oké. Okay. Nou, straks van wat nieuws uit de regio. We hebben wat berichten verzameld en natuurlijk ook geinige muziek die ik dan weer gevonden heb. Internet. Dit is wel weer geinig. Jukebox and sunshine. The hallways The same money talks, but it never answers me. No, here's my calls. Never a penny's spent to buy all my thoughts. Although rich in reason, they are never bought. Just like the seasons can't be cold So I say. Rock and sunshine van de Holloways En uh, is er al wat nieuws over uh, die idioot? Nee hè? Nee, nee Holloways Als ik Halloways hoor dan ja. denk ik altijd Natalie Maar goed, uh, daar heeft een tijdje niks meer over jo Ja, Joran, we kunnen ook wel ja. een, een kleine update maken Ja, goed okay. Nou, het is bijna half En om half valt even wat nieuws ja, uit heb... de regen. Ik zie bij jou niks op je revers zitten En wat moet er op mijn revers zitten? Je bent dus niet onderscheiden Nee. De koningin dacht, nou, ah. volgend jaar beter. Hè? Nee, want ik wilde even vertellen, in Zandvoort zijn er zes inwoners geweest... die dus een uh, ja? koninklijke onderscheiding hebben ontvangen... voor een buitengewone inzet in de samenleving. Zoals de heer Theo Bussing en de heer Harry Vase, de heer Rob Vos, mevrouw Wassenaar Nijhuis... en mevrouw Van den dungen en de heer Willem van der Meijen. Namens CFF Zandvoort wensen wij hen heel veel geluk met hun onderscheiding. Ja, petje jou voor... Ja, natuurlijk Echt hartstikke goed We hebben ook van die vrijwilligers die soms al, al twintig jaar bij ons gewoon één keer in de twee weken langskomen En dan denk je, van, het, is, het is weinig, maar hé, hey, als we meer van dat soort mensen hebben, kan er gewoon een hoop gebeuren dan Maar wij nou, komen iedere week langs dit is geen vrijwilligerswerk Oh nee, echt niet? Dit is, nee, nee oh. dit, dat, dat zie ik echt niet als vrijwilligerswerk, dit is gewoon op jezelf kikken Het is gewoon een hobby Dit is gewoon een hobby, een, een, een, een dure hobby het link-op-stuk-beleid van de gemeente Zandvoort uh, uh, in strijd tegen de horecaoverlast overlast lijkt vruchten af te werpen, <kwijnt> lees ik in, uh, in het krantje, Zandvoortse Kijk. krant. Uh, de samenwerking tussen de horeca en tussen de politie en de gemeente, dat verloopt goed. Alleen er zijn nog wel hier wat haken en ogen, onder andere het, uh, noem je dat, het mobiele telefoons, die, uh, die, dat werkt niet helemaal goed. Het P2000 systeem, daar zijn wat meer berichten over gehoord over de P2000, dat was echt niet helemaal goed werkzaam. Dus daar willen ze een nieuw van hebben en die zijn Zeer kostbaar. Omdat het namelijk een beschermde verbinding is. Dus je okay. kan niet zo gaan afluisteren en zo. Dat zal altijd wel te doen zijn. Maar goed. Dus daar moet wat geld voor komen. En er zijn een aantal mensen die hebben een gebiedsverbod gekregen. Een veertel anderen hebben een laatste waarschuwingen gehad. Ja. En er is zelfs één man die mag zelfs niet in de buurt komen van de supermarkt. Dus we hebben okay. alles wel goed in kaart gebracht. Goed zo. Uh, de Haldenstraat Afgelopen Pasen. Heeft de gemeente Zandvoort de bewijzen van proef de Haltestraat afgesloten voor verkeer om de gezelligheid en veiligheid van de Zandvoort de te bevorderen. En ook uh, om te zorgen dat de mensen niet in uh, tamelijke staat vanuit het café zo onder een auto lopen. Uh, en nu is de gemeente erg benieuwd wat de inwoners en ondernemers vinden van het afsluiten van de Haltestraat. Gaan er stemmen op om bij ieder evenement de Haltestraat af te sluiten of kies maar liever voor een andere optie. Als je naar www.sanford.nl gaat en naar dit artikel, dan kan je op een link klikken en dan kan je de enquête invullen. Zullen we dat gelijk even doen zo? Ja. Ben jij voor ja. of tegen? Ik, ik heb er niet zoveel last vind van. Vind jij dat dronken mensen onder een auto mogen lopen, want dat is hun eigen schuld, moeten ze hem niet zoveel drinken? Of vind je dat ze tegen zichzelf beschermd moeten worden? Nee, tegen zichzelf beschermd Toch worden. Toch ja, dus ja, wel? Dus hij moet afgesloten worden bij evenementen. Mijn vrouw werkt bij Jelinek, dus... Uh... Ik vind het heel goed dat die mensen er nog zijn, natuurlijk. Want hij heeft geen oh, baan. ze heeft geen baan meer. Ja, nee. natuurlijk. Okay. De rechtbank in Halema heeft uh, Masoud A39 uh, conform de eis voordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Waar gaat het over? Die man, die idioot die in, uh, in, of in, in Zandvoort zijn ex-vrouw met een bijl te lijf ging en haar uh, meerdere malen op het hoofd heeft gegeven. Dat is echt heel dramatisch. Dit. Ja. En de vriendin die naast, naast haar stond, die heeft nog geprobeerd de eerste bijlslag uh, nou, te beschermen eigenlijk. Beide vrouwen zijn dus zwaar gewond geraakt. En, uh, nou goed, ze hebben nu uh, dus 15 jaar ze, uh, heeft die gekregen. En een schadevergoeding is uh, voor haar toegewezen van 50.000 euro. En die vriendin die dus de eerste bijlslag heeft opgevangen, die heeft dus een schadevergoeding gevoeggoeding gekregen van 2000 euro. Okay. Dus dit is, uh, ja, dit is heftig. Als je het leest ook, die man die heeft echt een tijdje eerst gepost bij het schoolplan om zijn kinderen te bekijken, want die had hij al jarenlang niet meer gezien. En uiteindelijk heeft hij haar dus uh, benaderd, is hij haar benaderd, om uh, een, uh, een een bezoekregeling een met een uh, ja, kind, een bezoekregeling. Bezoekregeling met die kinderen af te spreken. Ja. Dat wilde zijn niet. Maar het is dus wel de manier dat je kinderen je misschien wel nooit meer willen zien. Hè? Want nee. zo is het ook. En als hij zelf gezegd was een opwelling. Ja, het ja, is een ja. opwelling. Natuurlijk. Dan heb je altijd een bijl in je auto. Ja, toevallig. Heb je nog één of, uh... Ik heb nog wel een bericht dat uh, op 2 mei is uh, aannemer Bam Wegen gestart met de aanleg van een kiss-and-ride strook, over scholen gesproken, aan de Prinsessenweg, naar bij de aansluiting met de Koningenweg. Om hiervoor het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, zal er gefaseerd worden gewerkt. En dit betekent dat er maximaal één rijstrook tegelijk zal worden afgezet en het verkeer gaat door middel van een voorgangsregeling het werkgebied passeren. Kiss-and-ride? Kiss-and-ride, ja, dat is dus inderdaad, dat noemen ze uh, in Friesland een tuut en druut. Tuut en Ruud. Ja, dus gewoon dus dat je ouders, al die achterbankkinderen, dan doen ze de achterdeur open en dan oh. de kinderen... Dag schat, oh, fijne dacht, dag. Tuut en Ruud. Ik dacht even op de achterbank er even in en dan hup, er weer uit. Dat ja, ja, zo. ja, zo kan ook. Zo maar, kan in maar, maar, in, maar in Friesland heet het dus Tuut en Ruud. Oké. Okay. Dus een Tuut en Ruud strook. Ik breng mijn kinderen echt tot bijna tot in de school hoor. Ja? Ja. Maar jij Hoorstie gaat volgens mij toch de op de fiets? of Ga je altijd de auto? Ik, nee, ik ging altijd gewoon op de fiets ja, en dan ging ik later naar mijn werk. Maar het, nu heb ik het weer overgedragen aan mijn vrouw, dus ik weet niet hoe zij het nou precies allemaal doet. Hoe zij dat regelt. Maar eigenlijk nee. wel niet met de auto regelt, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar we veroorzaken zelf de files daar. Hè. Dit, ze moeten inderdaad uh, ja. zoveel mogelijk lopend en uh, met de fiets gaan. Goed, tweede van dit gedeelte straks veel meer. Een nieuw plaatje van Jack White, met Danger Mouse, Two Against One.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 Your Mouse en uh, Jack White, Two Against One. <laughs> Als je het zo zien krijg je want die heeft al oh, vroeger heel veel gepest. heel dramatisch mannetje dit zeggen. Uh, Jack White gaat vast binnenkort met de Two Stripes al wat muziek maken natuurlijk. En hij heeft ook nog de Rock and Tours. Man is echt hyperactief. Dave, like Dave Krummel van de Foo Fighters. Die, is ook, uh, die doet echt van alles nog naast Foo Fighters. Um, yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, de pomphouders, dit is wel weer een verrassend bericht. dit, Die gaan vanaf volgende week een eigen merk sigaretten verkopen. Slim. Ze vinden dat ze op de aanmerk sigaretten te weinig verdienen. En uh, ze klagen over een ondanks doorgevoerde prijsverlaging door uh, tabaksfabrikant uh, BAT. Andere producenten als uh, Philip Morris zijn gevolgd, waardoor er een, een soort prijsoorlog is ontstaan onder de tabaksproducenten. Waardoor de winstmarge voor de eigenaren is gedaald met 17%. Ze komen nu met een huismerk sigaretten. Die gaan ze onder de naam Price Special PS verkopen. Ja, slim. Ja, ik wil eigenlijk uh, geen reclame maken voor sigaretten. Maar ik heb wel weer zo van... Het schijnt dus echt uh, dat, dat gewoon het roken en, en de alcohol... Dat dat gewoon een heel groot gedeelte is van de Nationaal Product hoor. die accijns. Ja, echt. Zo. So. En daarnaast in. dan nog de, de, de motorrijtuigenbelasting en uh, de zakenbelasting En dat uh, had je nog meer? Je had nog één. Maar gewoon dat we met z'n allen dus wel zorgen dat die uh, accijns dat allemaal goed gevuld wordt allemaal. Ja, en nog hebben we tekort. Uh, bij een familie in Kaathoven in Eindhoven kunnen ze er uiteindelijk wel een klein beetje om lachen. Maar wel als een boer met kiespijn door een blunder namelijk van een postbode werd hun uh, uh, duizend euro kostende glas en rotoraam ingeslagen namelijk. Vanwege een vals gasalarm. Oh. Want dat glas dat was geplaatst er gepiek. Scobello, dat je denkt, oh wat mooi. Maar ze vonden het toch een beetje, hmm, het was op een plek dat je denkt van, het is toch een beetje, een beetje gevaarlijk. Misschien moeten we er een briefje op hangen. Dus er werd een briefje opgehangen, pas op, glas, alarm. Dus uiteindelijk uh, uh, kwam de postbode en waarschijnlijk, uh, de postbode was een dyslek, die dacht, hey, pas op, Gasalarm! Dus die heeft de politie ingeschakeld. Want die dacht bij zelf... Oh, misschien is er wel iemand daarbinnen... die wil andere mensen waarschuwen... dat hij de gaskraan heeft opgezet... om zelfmoord te plegen. Ach, jeetje. Ja, ja die, is echt, die postbode had filosoof moeten worden, denk ik. Die heeft de verkeerde baan gekozen. Die heeft veel te diep nagedacht over het leven. Ja, Doe precies. dat niet, want toen kwam de politie. En toen was dat briefje waarschijnlijk al... of die politie is ook dyslectisch. Ik weet het ook niet precies, maar die heeft met twee voor het raam gestaan. Wat doen we? Nou... Die hebben dat glas-en-loodraam gewoon ingekukkeld. En toen, toen ging toen ze het binnen alarm gaan. af. Toen zegt ze, ja, het werkt. <laughs> het werkt. Het werkt. Maar er stond dus glasalarm. Geen glasalarm. Stelletje sukkels. Sukkels. Ja, het is echt niet te geloven. En wie dat gaat betalen is toch onduidelijk. Want ja, de postbode, ja, die heeft ze niet ingeslagen. En de politie, die mag raam inslaan als het alarm, als het echt... Als, als het een gevaar goed, dreigt. Als een gevaar. En nu dreigt er een gevaar. Oeh, dat, dat is een gevaar. Dus wie ja. gaat dat betalen? De verzekering hopen ze... Voor psychologen dit. Ja. Hè? Het schijnt trouwens ook dat de uh, psychologen steeds vaker bezoek krijgen van jongeren. Ze hebben last van angsten, depressies, dyslexie natuurlijk, ja. gedragsproblemen. En uh, van de 100.000 mensen die in 2010 gebruik maakten van een eerste lijstpsycholoog, was 13% jonger dan 21 jaar. En volgens sociaal-psycholoog Hans van der Zanden, die verbonden is met de Rijksuniversiteit in Groningen, komt het vooral omdat de missie van ouders en opvoeders is veranderd. Want vroeger wilden moeders dus eigenlijk. ze vonden het belangrijk dat hun kind een goede baan had en voldoende geld. Nu willen ze dus dat hun kind gelukkig is. Oh ja. Maar ja, Het streven naar geluk moet geen hoofddoel zijn, zei Van der Zande. Hey? Nee, het moet geen hoofddoel zijn. Dat kan juist voor veel ellende zijn, uh, zorgen. Wel vind hij het een goede zaak dat de jeugd sneller naar de psycholoog gaat. Maar wacht, dat is toch raar? Het streven naar geluk is geen hoofddoel. Nee. Wat is dan het hoofddoel? Maar ze zeggen ook, hè, uh, de reis. Het gaat niet om de eindbestemming. Het gaat om de weg en naartoe. Maar nou ja, als je, in het moment bent, als je in het moment bent, je bent met de reis bezig, dan kan je toch een geluksgevoel hebben of mag dat er niet? Ja, dat is niet maar, het hoofd als je, ja maar als je daarna gaat streven, ja? dan denk je van ik ben niet gelukkig, ik moet het worden en zo. En, en terwijl achteraf denk je wel, op het moment dat je niet dacht van goh, was ik, nou, uh, uh, ik ben niet gelukkig. En dat je terugdenkt van toen was ik gelukkig, maar toen had je niet het idee van oh, ik moet gelukkig worden. Dat is het. Oh. Het is een state of mind. Ja, oké. Okay. Dus, want jij zegt achteraf misschien, ah, oh, die radio maken was een leuke uitzending. Nou, eigenlijk voelde ik me wel gelukkig toen ik dat deed. Maar als je nu denkt van, oh, het moet gelukkig zijn, dan is het niet leuk. Nee, nee. Dan denk je, oh, is dit het nou? Dat is heel diep dit. Dat is de DNA afwijking van de mensen. De mensen was gewoon bedoeld om voor te planten. Ja. En, uiteindelijk, en nu zijn we eigenlijk zo in het hoofd bezig. En het Ik gaat er gewoon inderdaad om. Je moet zorgen gewoon dat je brood op de plank hebt. En dat je een woning hebt. Dat zijn de eerste levensbehoeften. Hoort planten meer? Is het gewoon en, niet. en daarna inderdaad zorgen voor je oude dag. door veel kinderen te maken. Maar dat mogen we niet doen, hè? want het was toch ook van de week. Dat binnen een eeuw dat de wereldbevolking verdubbeld is. Ja, 10 miljard of zo. Dus ja. 10 miljard, ja. dat is echt bizar. En hoor. het komt niet door ons hoor, want hier in deze. Maar ja, wij kosten wel weer het meest voor, voor, voor, uh, we voor de wereld. We ontgroenen, dat is een mooi woord had ik ja. gehoord. We ontgroenen. Oh jee, ja. ja, ja. Dat kan je van alles nemen, want er wordt ook minder ja, groen geplant. Dus dan, dan gaan we toch maar weer op helemaal. groen links stemmen. Misschien helpt dat. dat alles uh, wordt grijs en grauw. Ja. Ja, lekker positief. Nou, ik, ja, ik, ik doe nou, nou, uh, nou dan maar iets heel positiefs voor muziek. Dat we weer een ja, beetje bij Youngblood is een beentje. En die hebben een hit notering. The Naked and Famous. We worden allemaal geboren. Youngblood young en uh, Naked and the Famous. Het is Tobak leeft op de radio kwart voor negen Het Zonnig Zandvoort. Het wordt snik en snikheid gewoon vandaag. Ik ja. was het even te waarschuwen. Trek niet te veel aan. Ik, ik, ja, ik merk dat ik dan nog steeds verkeerd inschat. Dat ik toch of weer soms bibberend op de fiets zit. Of dat ik echt uh, Zat, zwetend uh, oh, me Ja, uh, Maar kijk uit, hè, want uh, het wordt dus heet. Ja? Maar uh, als je heel erg zweet, zweetvoeten zijn aanlokkelijk voor de malaria muggen. Oh. Ja. Malaria-muggen, ja. hebben we die hier? Nou, misschien. Misschien. Nou, weet je, je hebt niet specifiek malaria-muggen. Volgens mij is malaria gewoon een ziekte die zij. door te prikken, bloed op te zuigen, zelf krijgen en weer doorgeven. Oké. Okay. Het is niet een specifieke soort, voor mijn gevoel. Maar nee. Correct me if I'm wrong. Maar het is wel de vrouwtjes die gebruiken de voetgeur om de laatste meters naar een doel te vinden. Want in eerste instantie komen ze dus uh, vanaf tientallen meters afstand, sporen ze mensen op via de kooldioxine in de lucht die wij uitademen. <tieft> Ik ga gelijk mijn adem in. Ja? Maar op weg naar het doelwit laat de mug zich in de laatste meters echt leiden door de geur van bacteriën die nu op de huid van de voet leven. Oeh. Dus hou je voetjes schoon. Best zakje ermee? Ja, of uh, lopen lekker mee uh, met je voeten door het zeewater, dan worden ze lekker gereinigd. Dat is ook heel goed voor je huid. Een aardig idee. Ja, precies. Aardig idee, zegt dit. Oh, een ben ja. Litouwse autokrakers die voorzien hadden op navigatieapparatuur, is tegen de lamp gelopen. Omdat ze zelf via een TomTom -tom zich hebben verraden. Zo bleef de politie precies op de hoogte waar ze zich bevonden. En uh, ja, wanneer ze wegreden naar, uh, naar uh, Litouwen, hebben ze ze opgewacht. Op de A1 was het of zo, geloof ik. Uh, kijken. Ze hadden dus een TomTom -tom in een auto elke keer. Toetsen ze weer in waar ze naartoe gingen en geven toe ze in Litouwen. Toen dachten ze, hé, hey, en nu wordt het tijd om ze even op te wachten bij de grens. Oh. En nou, dat heeft de politie slim aangepakt. Ja. In plaats van elke keer achteraan te rijden, hebben ze gewoon gewacht van, nou, ze hebben de auto volgeladen. En dan nou, gaan wij uh, weer leeg. Leeg gatje. Well, uh, oh ja, yeah, we've got, yeah, we've got, got him. Ja. Ja, precies. Een 50-jarige man is woensdag in België veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. Dat hij twee zakken met oude muffins had gestolen uit een afvalcontainer van een supermarkt. De man werd dus in zijn kraag gevat door personeel van de winkel... ...en gedagvaard voor diefstal met geweld, want hij had zich verzet tegen het personeel. Maar ja, de, man, de verdediging van de man had om vrij spraak gepraagd... ...want het was toch weggegooid? Niemand wilde nog eigenaar zijn. Nou... En, uh, ja, en er waren dus woensdag zo'n tien sympathisanten en actievoerders aanwezig... ...die zich verzetten tegen verspilling van voedsel... Maar uh, ja, brancheverenigingen reageerden opgelucht op de orde van de rechtbank dat het strafbaar is om voedsel uit afvalcontainers te stelen. Want ze zeggen van ja, het is levensgevaarlijk. Maar ja, ondertussen denk ik van nou, die man die neemt zelf het risico en dan moet die, uh, heeft hij zes maanden verwaardelijk. Ja, dat ging toch ook om dat hij zich verzet had waarschijnlijk. Ja, dat is ook wel. Maar ja, hij was het ook niet eens met de redenering dat weggesmeten voedsel eigendom blijft van uh, de supermarkt, Zijn advocaat, want zijn cliënt had de muffins naar een voedselbank willen brengen. Ja, dat is gelul natuurlijk, maar ja, het is ja. wel waar. Ja, er wordt zoveel voedsel weggegooid. Ja. En heel veel mensen zeggen: van, "Ja, nee, dat doe ik niet daarmee." Maar eh, je hebt het zelf al. Ik heb het zelf al als ik bij de het fruit sta en ik zie bijvoorbeeld een appeltje met een plekje nou, die doe ik even niet, hoor. Nou, als je het appeltje met een plekje niet neemt, de volgende neemt hem ook niet en die persoon daarna ook niet en de volgende dag heeft eh, dat plekje nog veel groter. Ja. is nu veel groot. Dus dan blijft hij liggen. En uiteindelijk wordt hij dus weggegooid. Terwijl als je denkt van nou, vandaag ga ik die appel opeten. Kan het makkelijk, dat klein plekje haal ik eruit. Dan ben je ja, milieubewuster Dat doe je niet. Dat, dat doe, doe je niet. niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, precies, ik heb dat ook. Maar goed, verder, als ik dan langs grof vuil ga, heb ik ook altijd iets te delen Als ik bij mensen voor het huis sta, ik denk ik pak die fiets tussen, tussen vandaan. Er ja. ja, staat echt met grofvuil hoor. staat echt bij grofvuil. Ik neem hem mee. En er staan mensen voor het raam meer altijd zoiets van, hmm, hoe zullen ze het dan vinden? Ik heb ook wel gehad mensen die dan echt op het raam bonken. Hoi, hey, blijven ze vanaf, het is toch voor mij? Ja, <laughs> Denk, ja. Nou, maar Je gooit weg. mag het ook niet, hè? Nee, het mag officieel ook gewoon niet. Nee. Maar ik vind het wel goed dat er uh, zo'n uh, zo groepering is die gewoon echt regelmatig, na vijf uur gaan ze naar de markt langs. Waar al die mensen dus hebben gestaan. En die gaan dan gewoon echt uh, uh, groenten en fruiten uh, scoren. Ja. En ik geloof dat Pierre Wint of zoiets is, die ADD. Ja. Die heeft er een keer een maaltje van gekookt voor mensen die niet wisten dat het van de straten was, dat, uh, dat voedsel. Ja. En die hebben heerlijk gegeten. Ja, ik moet altijd lachen op die Pierre Wint, want die, als hij met je praat, dan zit hij echt in your face, weet je wel. Ja, hij staat te dicht bij jou. Ja, ja, dat is wel. Je hij, weet, hij pakt echt je persoonlijke ruimte, die, uh, die drinkt hij die volledig binnen. Hij voelt dat niet aan. Hij voelt nee. niet aan dat je denkt van nou, tot hier en niet verder Nee, Hij komt nog een stukje dichterbij. 10 minuten voor negen. Tijd voor een uh, vrolijk gitaartje op die zender. Doge Dancing Days. Ach, dat weet ik nog wel, ja. All yours. Dit uh, Those Dancing Days I'll be yours Kan je vast wel uh, vertellen Dat we straks om half tien Na de regenies nog, nog uh, De Jolande keuze hebben En ik heb nog een hele enge foto Voor me van Anouk Ja <laughs> For better and worse is het nou bitter, Hollande, bitter. CD. For for dat laatste Voor bitter en voor borst, sorry, dyslectisch. Daarom staat ze zo raar op. Ja, en uh, nou nee, goed. Uh, stel stonden alweer twee drie weken geleden dat hij documentaire over orthodox, Ja, dus orthodox. Heb, heb je het ook nog gekeken? Nou, ik had een stukje gedaan, maar ik vond het uh, heel oh, oh, erg saai. Oh, oh, oh. Oh. Oh, saai man zeg. En ik denk dat, uh, ja, hij schijnt nog veel vreemd te gaan en al die dingen meer. En uh, vindt zichzelf helemaal geweldig. Oh, hij vond zichzelf echt Ik Leef ook maar door. Ja. Maar zij heeft het dan nog lang het... met hem uitgehouden. Ze heeft hem niet uitgegooid. Nee. Maar op een gegeven moment, uh, ja, hij gaf zelf alle aanleiding om hem eruit te gooien natuurlijk. Moet je je voorstellen, heeft hij echt met zoveel vrouwen heeft hij het bed gedeeld. En dan woon je bij elkaar, dan heb je samen een kind. En dan valt hij helemaal niks op. Wat Leuk dan, hè? dan heb je echt een goede klik met de twee ook. Echt, dan, dan voel je ja. elkaar goed aan ook verder. Ja, ik denk dat ze... Ja, hebben is ook de hectiek denk ik van je leven samen, mm, ook met vast, kinderen. Ja. Want volgens mij heeft zij uh, meerdere kinderen toch? Drie volgens of mij zo, hebben ze hier. nu samen drie kinderen, ja. Ja. Maar Niet samen, maar ik bedoel zei van, van de post, postman, van de postman. melkboer van de postman heeft het ook ja, al twee keer. Ja, die kinderen. Amerikaan of zo, hè? Ik weet niet of een Amerikaan is. Een hele zachte man is dat. Ik heb hem wel eens gezien in Amsterdam, ook echt een hele... Oh, lekker. Een hele, een hele, een hele zachte oh. negenman, zeg maar. Ja, ja. Over het, maar daar had, ja, ja. had ik het gisteravond over. Met strip hele grote tochtstrip. Ja, maar daar had ik het gisteravond over met mijn buurvrouw. van het ja. lijkt me, het is ook wel enig. Dat je dan een advertentieplaats van gezocht, donkere negen, om in het donker verstoppertje mee te spelen. Ah. Dat ja, zijn een leuke. Kijk, dat spreekt iedereen aan het uit en, en mijn vriendin zei ook gelijk van, nou, volgens mij komen er helemaal mannen op. Ja, dat denk ik wel. Iedereen herkent zich dezelfde meteen in. De ja. Tenen, nou. ja, leuk. Spannend. Ja. Nou, goed. Eh, dus straks uh, Anouk van haar, uh, van haar CD voor uh, Bidder. En worse En worse Ja, precies. Een de keuze. Maar zo werkt is het nog lang niet. Nog voor lang voor die... niet. Nee, ze nee, we hebben nog veel meer. We hebben zulke leuke nieuwtjes allemaal. Ah, oh. Gaan we eens lachen. Ja, dat is de twaalfjarige Brits. Ik had Smokey heeft een record gevestigd met zijn gespin. Ja, leuk hè. Hij produceert 67,7 decibel. Hij heeft dus de allerluidste ter wereld. Ter vergelijking, een grasmaaier, wat ook behoorlijk irritant is, die produceert 90 decibel. Okay. En hij kwam in februari in het nieuws toen een Britse school een geluidsopname maakte van de kat. En de opname werd ingediend bij Guinness uh, World Records. Uh, ja, <lacht> zoiets ja. En uh, hij heeft inmiddels meerdere optredens gezorgd voor lokale verslaggevers... En die vergeleken het gesnoor met het geluid van een Boeing 747 op een kilometer afstand. Oké. Okay. Maar blauwe vingvissen die hebben het hardste geluid. Want hun gezang heeft een geluidsterkte. Dat kan oplopen tot 188 decibel. Asjimene. Maar we hadden het er nog over, hè? 188 decibel? Ja. Maar moet je nagaan. Maar ja, dat moet ook door het water heen. Ik bedoel, uh, water geleidt geluid goed. Zeg ik het goed? Geleidt geluid goed. Ja. Maar... Ah, uh, die dieren mogen toch niet gebruiken. Het is toch... dat mag niet van de arbo. Ik vind dat die dieren... Ja, ja, dat dat is, ja, dat kan niet hè. Die moeten, dat kan niet. Maar het mooie van het wel, daar hadden we het de vorige keer over, ja? dat de Walvissen dat die uh, met z'n allen dan uh, wel een hit zingen en dat ze dat dan allemaal te voortbrengen. En dat, uh, hoe mooier de hit, hoe meer meisjes je regelt. Maar ondertussen wordt het dan weer een tophut. Dus, dus iedereen zit toch weer hetzelfde te zingen. Dat is toch wel heel grappig, toch? Ja, dat is een vaag bericht van een paar, twee weken geleden alweer. Waarom is die die zingen? En dan echt dat er een hypnotering uitkomt. zingen ze echt zo onder water van... Heb je even voor me En dan allemaal... Ja, ik zie dat soort geluiden allemaal. Ik lees vandaag dat de blonde verpleegster van Libische leider Gaddafi. Heeft asiel aangevraagd? Eén. Toch niet. Nee. Nee, niet in Nederland, rustig oh. maar. In Noorwegen, deze Kudluts Nagatski, komt waarschijnlijk zelf ook uit uh, Noorwegen, want dat, dat lijkt wel de, de naam ook uh, te, te verraden. Uh, ze was in februari uh, uit Libië gevlucht naar vaarland Oekraïne. Oké, okay, ze komt uit Oekraïne. en daarna trok ze naar Oslo met, uh, om de media aandacht een beetje te ontlopen. Ze heeft uh, lang voor deze man gezorgd, deze Gaddafi. ze weet zijn uh, dagritme. Misschien kunnen we daar iets van leren. Ja. Ja, misschien. En uh, het, is wel, het is wel bekend natuurlijk dat Gaddafi heel veel vrouwen om zich heen had verzameld. Hij had ook echt vrouwelijke lijfwachten in plaats van mannelijke lijfwachten. Oh. Ja, die kan je voor verschillende dingen inzetten. Dus ja. Dat is ook, uh, heel fijn. Die kunnen ook gewoon naast je in bed blijven liggen. Ja, auto. wil jij mijn lijf bewaken? Ja, <laughs> lijfwachten echt. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk uh, heel positief. Oh, spannend. Die zit dus in Noorwegen. Oké. Okay, Ik hoop ja. niet dat ze deze kant komt natuurlijk, want in Nederland is maar zo'n mooi land dat we overal asiel moeten vragen en zo. Dus, uh, nou, het valt nog mee. Ik, uh, had wel begrepen dat er heel veel mensen dus toen naar Italië kwamen. Ik weet niet hoe het nu is, of dat het nieuws verstomt... maar dat de, de golf mensen nog gewoon doorgaat. Ja, ik zag wel van die Nederlandse vrachtwagens... die dan met de Griekenland, geloof ik... Uh de Griekse en Itaalse. Nee, welke grens ging ze nou over? En dat je allemaal van die mannen achter die vrachtwagen zag rennen. Om in die vrachtwagens te klimmen. Om mee te komen, ja. Dat zou best kunnen, ja. En toen zo'n die begon een beetje te lachen te reageren. Ja, nou ja. We moeten het allemaal tegenhouden. Maar ja, hebben we hebben wel eens kort mensen. En als, en als een vrachtwagen wordt betrapt, dan is hij het lul. Terwijl... Hij kan er niks aan doen. Nee. Die mensen klimmen bij hem in de vrachtwagen. Dus hij moet elke keer met stokken en met dingen moet hij alles loslaan. Uh, al, uh, al die handjes. Al die handjes. Oh, al die handjes. Gemeen. <laughs> Taak al oh, die handjes. onder de, oh, onder oh. de wagen. Pa. Ja, oh, nou. alles natuurlijk. Nog even één plaatje voor negen voor, voor uur. Ja, sorry. En dan zijn we straks weer bij jullie terug. Zeker weten.